Piloten en onderhoudsmedewerkers van Qantas voeren al weken actie voor meer loon. De directie besloot gisteren om alle vliegtuigen aan de grond te houden totdat het loonconflict voorbij is. In dierenpark Emmen proberen verzorgers al uren om een gewonde olifant uit een smalle greppel te krijgen. Olifant Rasda viel vanmiddag in de greppel, raakte gewond aan zijn slurf en brak een slagtand. Het park werd ontruimd omdat de kans bestond dat hij uit de greppel zou klimmen.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 Vitesse klom naar de vierde plaats door met 1-0 van de graafschap te winnen. Feyenoord werd in Groningen met 6-0 vernederd. En NEC won thuis van FC Utrecht met 3-1. Het weer overwegend bewolkt en een matige zuidwestenwind. Morgen begint bewolkt. In de loop van de dag breekt vanuit het zuiden de zon door. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het. Een...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 Tuck my way out, blood and fire Bad decisions, that's alright Welcome to my silly life Mistreated, displaced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 om mensen die daar heel goed talent in hadden, nou, alle kleine beetjes helpen als je dan toch wat, wat tools kan aanreiken om dan toch de prestaties nog beter te doen. Ja, wat voor tools raakt, raakte jij dan aan? Want het is me niet helemaal helder. Trainingsmethode, ja. en, uh, voeding. voeding en uh, ontspanning met name. Oké, okay. ja.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 je meer uh, kennis vergaat, gaat, kom je erachter dat je steeds minder weet. En aan de andere kant word je daar weer ontvankelijker voor, voor meer informatie. En dus uiteindelijk ga ik er altijd vanuit dat alle kennis en kunde al in de mens zelf zit en niet in een boekje. En dat is je eigen ontwikkelingsproces. Ja, helemaal niet eens. Klinkt ja. je aan het bekend? Ja, yeah, want ik ben te coachen. en dat principe hanteren we bij coaching ook. Oh, yeah.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 Ja, in dit geval. Het vragen van jou. In dit geval wel. Ja. Oké. Okay. Nou, je vragen. Ik, we zijn eigenlijk een en dezelfde. Ja. We gaan even naar de muziek. Dan mag je, uh, het eerste nummer uh, aankondigen van de CD's die je hebt uh, meegenomen. Ja, um, even kijken, ja, misschien mag vertel ik vertel ook even het, uh, bij uh, uh, Jamie Archer. Ja. En je vertel ook even bij waarom uh, je het ja. meegenomen um, hebt. Uh, kijk ja, mijn, mijn oudste zoon die is al twee jaar uit huis. En, en dan was het vaak op zondagavond als dan uh, die ex-factor kwam in Engeland. En ja, hij houdt het altijd uh, netjes bij, omdat hij het heel erg leuk vindt. En wij vinden het ook leuk om dan gezamenlijk te kijken.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 Nou, een hoop uh, applaus en dat komt omdat uh, Rob heeft dit uh, nummer van de live show geript, klopt dat? Ja. Van de Engelse versie, van de Engelse? Ja, ja dat klopt ja. Rob is allemaal muziekgek, dus die, die gaat uh, nou ja, die zou er nog naartoe vliegen om dat tot uit te krijgen volgens oh. mij. Dat was een mooie versie ook. Ja, dankjewel. Uh, ja, dankjewel. <laughs> Nou, we zouden nu eigenlijk een uh, boekbespreking hebben van, uh, van Herman Haams. Maar Herman is uh, opgelost. Uh, hij is niet bereikbaar. Dus we gaan lekker door met onze uh, gast. Nou, er is genoeg uh, bespreekbaar. Dus, uh, uh, we waren bij het fitnessruimte. Uh, en uh, ik ontmoeten toen een vrouw zei in de pauze toen we je net waar de muziek aan het praten waren. Uh, nou, het zit iets anders. Uh, destijds in het fitnesscentrum uh, was ik heel erg mee bezig met uh, Ayurveda en allerlei vormen van buiten. Uh, handelwijze uh, ja, met energie en op een gegeven moment werd er een mevrouw onwel tussen de toestellen en ja, er was iets bij haar hart aan de hand, dus ik heb de huisarts gebeld en uh, ja, die was onderweg.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 Prachtig verhaal eigenlijk. Ja. En, to en toen ben je in praktijk uh, begonnen met ja, En toen, toen heb ik de, de eerste mensen behandeld op uh, steps. Dus vroeger hadden we steps steplessen. Toen zet ik een paar van die steps tegen elkaar met een paar matjes erop en daar behandel ik dan uh, de eerste mensen. Dat heb ik me me voorstellen. Voorstellen. Hoe, hoe. werkt dat dan? Ja, een step. Ja. Een step is een, uh, een, een trainingsvorm. Ja. en oh, Die kan je opstapelen. Mm -hmm. En als je er twee of drie tegen elkaar aanschuift, een, dan kan les, je daar een matje op leggen. Je en je op op licht. Licht. Ik dacht dat is erg laag natuurlijk. Oké, ja, ja. En je had het over pulsers. Ik weet dat dat een heel belangrijk element is in je praktijk. Want ik ben ook door jou behandeld. En je bent ook bij mij thuis geweest. En het regende pulsers, alle behandelingen.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 Want het lichaam ontspant zichzelf in die situatie. Mm -hmm. ja. Maar uh, dat gaat met. met uh, zijn dat dopjes? Zijn dat kristallen? Uh, uh, ja, het lijkt zijn. een beetje op een, uh, op een donut. Een donut. In een,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 neerleggen leggen wat zeer doet, dan zou dat.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 of the haze, lights at the end of the tunnel, sometimes the journeys are long.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 and the event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 Gehuurd onder het Palace Hotel. Daar heb ik een aantal jaren gezeten. Maar nu New Wave zit. Ja, klopt. Van Kathy. Ja, Kathy die zwierf altijd in de rond en die vroeg: van als je ooit een keer weggaat, dan. <lacht> dus dat heb ik die gedaan. Ze nu gedaan dus. ik, is er nu gegaan, dus? Overigens, Kathy is de gasten van volgende keer over een maand en dan hebben we haar uh, CD-presentatie. hier is de CD-presentatie live in de uitzending. Dus dat is een ja. hele mooie uitzending. Toen ben ik twee jaar in Amsterdam geweest. Ik heb ik daar ook nog praktijk gehouden. Ik nog met iemand samen een bedrijf begonnen. Ik ben later weer uitgestapt. Um, toen ben ik weer terug naar Zandvoort gegaan. Want ja, er kwamen toen mensen naar mijn praktijk die ook uit Zandvoort kwamen. Dus ik dacht van nou, misschien handig als we gewoon in Zandvoort blijven. Toen woon je nog steeds in Zandvoort? Ja, ja. Ja, ja. ja, ik woon hier heerlijk. Het is hier echt uh, veel genieten. Natuurlijk de natuur om je heen. Het is ik hier ja. alles eigenlijk. Twee minuten ben je op het strand.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 En ja, toen ben ik op een gegeven moment personal training gaan geven. Ja, op een andere manier misschien als dat je over het algemeen zou verwachten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 Leeftijd van en, uh, Nou, ik, ik vind het toch de... grappig. Nee, om, nou, ik denk, uh, uh, behandel je ook kinderen bijvoorbeeld, of okay. uh, wat ouderen. Ja, exactly. dat, dat vroeg mij een, een oudere dame van 87, die woont in het Hotel, En die mevrouw heeft een tijdje geleden een ongeluk gehad. En die heb ik helpen revalideren. Zowel met behandelingen als ook met personal training.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 opgebouwd. Dus die is ook sterk in de, in de spieren. Dus die herstelt ook veel sneller. Ja, als je dan 87 punt en dat kunt doen, dan vind ik dat heel knap dat je dat bereikt hebt eerlijk gezegd. Ja, en dat je ook ziet dat je dat allemaal nog kan. dat ja. je daar je tijd en je aandacht aan geeft. Ja, dat vind ik ook wel heel knap. Ja, we gaan nog even door met jou. Uh, zullen we naar Alles is Energie? Of ben ja, ja? ja prima.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 Ga je gang, als je het wil. Parabel ja. van het Rotsbroek.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 Dat is een mooi stuk, Remy. Je kent het, inderdaad. Um, en in Remy draaien taal. Zou je heel kort kunnen aangeven wat hier precies staat? Uh, ik zou een poging wagen. Uh, maar ik probeer het dan te versimpelen, voor zover dat uh -huh. is.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 Ja, maar dat is natuurlijk uh, een beetje lastig nu voor de radio. Nou, <laughs> ja, laat ik het zo zeggen, stel je je hebt een kracht die alles creëert. Ja? Dan kun je iedere naam geven die wilde. Een en dat God, God en om dat Allah, om dat onvoorwaardelijke liefde. Mm -hmm. Je mag de naam geven die het meest aanspreekt. Mm -hmm. En die kracht is in staat om iets te creëren. En we kennen al veel mensen. Ja, maar dat is, de... dat is een scheppingskracht. Ja, de dus... vraag was me eigenlijk meer van als je gewoon zo'n atoom kijkt, die gaat die helemaal uit elkaar halen. Ja. Is dat dan uiteindelijk, kom je dan bij energie uit? Of, of heb je dan toch nog materiaal als kleinste deeltje? Een, een, een atomische energie. Dus de, de, de, de, de, die tafel is, is ook, ook energie. Of je, of, die nou, of je nou een atoom noemt dus Mijn antwoord is eigenlijk ja, dat is één. Ja, dus er is, er is, geen, is een, geen materie. Er is geen verschil tussen uh, zeg maar grove materie, wat dan die tafel betreft, en fijnstoffelijke materie. Okay. Dus het is ja letterlijk dus in het Het is het hetzelfde. Ja. Er is geen verschil. Oké, okay. een beetje helder, Mario Of zullen nee. we zo naar, dan gaan we naar de muziek toe uh, nee. even op terug. En dan beginnen ja, we beginnen met een vraag, vraag van, van jou. Uh, het grappige, Remy. Uh, uiteraard heb jij een paar cd's meegenomen en uh, vorige keer had ik Boeddha in, in mijn uitzending ja, ja. en dat is een ontzettende spirituele man ik ken hem die haalt veel uh, grote spirituele mensen in Nederland voor optredens ja uh, heeft ook een terrasje opgericht en heeft uh, heel veel uh, uh, van die Osho uh, uh, mm -hmm. groepen geleid. En, nou, in ieder echt een heel inspirerende man. En die komt dus met Michael Jackson en de Songs. Oh. Dus dat dus is, is echt is heel grappig. <laughs> maar wij doen niet verder aan manipulatie van, ja, die is al geweest. Nee, nee, nee jij hebt ja. deze Michael Jackson ook ja. uitgekozen. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal waarom jij Michael Jackson wil horen.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 van alle kanten om je heen. Ja. ja, ik hoop dat het bewustzijn daar komt, dat we gebruik gaan maken van energie, uh, ook uh, ja, om dingen voor te laten bewegen die er eigenlijk al heel lang uh, zijn, alleen er zijn andere belangen waardoor die dat hebben uitgevonden of worden afgekocht of dat ze een koppel kleiner worden gemaakt om maar een product door te kunnen blijven drukken. Maar ik denk dat het nu de hoogste tijd is dat daar verandering in komt. Ja, dat lijkt me ook. Nou, we gaan uh, het helemaal draaien. 646, dus al heel lang, maar het is zo ongelooflijk mijn nummer dat we hem helemaal draaien. Michael Jackson met Earth Song.